Citydijkers met het NOS Journaal. De man die werd gezocht voor de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht vorige maand is opgepakt. Min V werd rond half één vanmiddag aangehouden op de Ketelbrug in Schiedam. Na een tip van een oplettende burger. Hij zat alleen in een auto. Vorige maand schoot de man zijn ex-vriendin en haar moeder neer op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. Zijn ex raakte daarbij zwaar gewond. Haar moeder kwam om het leven. Eerder deze week zei de politie in Opsporing Verzocht nog... dat het vermoeden bestond dat de man zich rond Rotterdam schuil hield. En dat hij daarbij geholpen werd. Bij de aanhouding van een aantal verdachten in de haven van Vlissingen... heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Vannacht werden bij een overslagbedrijf zes mogelijke uithalers betrapt. Mensen die in opdracht van criminelen drugs uit zeecontainers halen. De verdachten komen uit de regio Rotterdam. De jongste is 15. Waarom de politie politiewaarschuwingsschoten loste is nog niet bekend. In Turkije is opnieuw een aardbeving geweest. In tegenstelling tot de bevingen van eerder deze maand... ...was deze niet in het oosten van het land, maar in het midden van Turkije. De nieuwe beving had een kracht van 5,2. Over de schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het epicentrum lag ongeveer 40 kilometer van de stad Aksaray. Het dodental van de aardbevingen van begin deze maand in het oosten van Turkije en Syrië is opgelopen naar boven de 50.000. De zwaarste beving toen had een kracht van 7,8. Na het ongeluk met een zelfbedieningspond in de buurt van Hellevoetsluis wordt niemand meer vermist. Vier mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanmorgen ging een groep vrijwilligers afval opruimen in een natuurgebied. Er stonden 25 mensen op de pond en die sloeg vervolgens om.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 Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Uit de jaren 80, Rick S. de audio en Never Gonna Give You Up. Wat hadden we net een leuk uur in met uh, Michel Blekemolen in de uitzending, Penno. Ja, was, uh, Benno. was geweldig. Gezellig. En een uur is eigenlijk te kort, dus uh, we nodigen hem uh, vast zeker nog wel een keertje uit. Zeker. En dan gaat hij ons vertellen waarom hij eigenlijk een vreselijke hekel aan autorijden heeft. Ja, is, dat uh, hoorde ik in één keer ook. Ik ja. uh, ben wel heel benieuwd. En varen. En, en hij zegt, <laughs> ja, ik heb, nog een, ik heb een boot en, en, en natuurlijk auto's. En, uh, maar hij heeft een hekel aan varen en aan autorijden. Oké, nou, oké. Okay, dat was okay. dat, nou, ja, dat was een geweldig leuk uurtje met uh, Michel Blekemolen en uh, we zijn... Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat hij goed is opgeknapt... naar die zeker, vreselijke crash. Zeker. En, uh, dit uur gaan wij... Ja, even... we hebben geen voetbal. Uh, hebben, nee, nee, want er, nee. het is uh, voorjaarsvakantie. Uh, daarom, daarom. Nou, dus uh, 11 maart, uh, dan, uh, dan mogen de boys weer. Ja, en naast de fijne muziek... gaan we ons eerst bezighouden met wat huishoudelijke... Zandvoortse mededelingen. Zoals uh, hulp bij belastingaangifte. Herstel samen je... Uh, nou, bijvoorbeeld je elektrische apparaten. Uh, wat heb ik nog meer... Uh, Oh ja, we hebben nog de provinciale statenverkiezingen. Die ziet eraan komen en de provincie gaat in kinderpersconferentie uh, geven met basisschoolleerlingen uh, uit Zandvoort. Oké, okay, ja, dat is dat, leuk. Dat is hartstikke leuk. Is uh, uh, rut al opgeruts? Nou, het gaat op de, oh, okay. de staten. En dan nog een berichtje van de brandweerkermland, want die heeft uh, brandweerauto's en materiaal geschonken aan de Oekraïne. Dus uh, dat uh, komt allemaal dit langs. Dan hebben we natuurlijk de evenementen. Um, hebben we allemaal nog en we bellen aan het um, uh, aan het eind van uh, dit uur met rendel Lawson. En we hebben rendel wat naar voren geschoten. Geschoven, niet geschoten, geschoven. Kijk uit, hè. kijk uit. Ja, ja. En, uh, omdat we namelijk om kwart over vier Marco termes hebben. En dat is uh, iets nieuws wat we gaan doen met Marco. Gaan we... Dat gaat heel leuk worden. Ja, dus dat gaat heel blijf heel luisteren. proezie gaat Marco uh, voordragen. En dat wordt een vast item maandelijks in dit programma Zandvoort op zaterdag. Nou, ik zou zeggen blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse radio. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek. dancing like ta ta ta ta ta ta ta ta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 Dat waren weer twee hele grote hits uh, achter elkaar op de zonnige zaterdagmiddag. Yo, dat is eerst uh, Phil Collins met uh, You Can't Henry Love, een uh, lekkere single uit de jaren 80. En daarachteraan uh, Jason Derulo doet het ook altijd heel erg goed met uh, Take You Dancing. Ook alweer een uh, wat uh, oudere plaat, uh, Benno. Okay. Ja. Nou, er is wel het een en ander gebeurd, hè, afgelopen week weer. Is dat zo? Oh. Ja, nou, jij weet het. <lacht> nou, wij krijgen gewoon persberichten binnen. En uh, met name van Pluspunt, en die biedt aan om uh, te helpen bij de belastingaangifte. Want ja, dames en heren, het is woensdag 1 maart... En dan begint het aangifte seizoen uh, weer. En uh, dan heb je geloof ik tot ergens in mei heb je de, de tijd en de kansen om je aangiftes te doen. En dat is, uh, soms uh, kan dat lastig zijn. Vooral als je wat aftrekposten hebt. Maar uh, En als je er niet uitkomt, dan kan je dus uh, bij pluspunt terecht. En ik zal het even een beetje met u doornemen. Uh, nou ja, als je dus een bericht van de Belastingdienst ontvangt... en uh, inmiddels, uh, ik heb hem in ieder geval al binnen. Ik weet niet of je Rob of jij hem uh, nee? al... Nee, ik doe dat niet uh, aan oh, belasting. Je, oh nee, nee. Oh, helemaal jezus, Nee, helemaal, helemaal niks. Oké, okay, nou ja, maar als je denkt in aanmerking te komen voor teruggaven, dan kunt u bij het invullen hulp vragen van een van onze ervaren belastingvrijwilligers... En wij is Pluspunt. De belastingaangifte wordt gedaan voor alle inwoners met een laag inkomen. Als u in 2022 door Pluspunt bent geholpen bij uw aangifte... wordt u automatisch benaderd door dezelfde belastingvrijwilligers voor een afspraak... en hoeft u Pluspunt niet te bellen. Let op, aangifte is dit jaar ook weer mogelijk tot 1 mei. Dus dat zei ik al een beetje. Ja, voor nieuwe aanmeldingen kunt je, kan je dus contact opnemen via de telefoon met Pluspunt... En um, nou een informatie uh, even kijken. En Wat kost het? 10 euro. Dan ben je geholpen. Nou, misschien ga ik dat toch maar doen. Nou, dat zou ik zeker doen. Um, hoewel het is. Het de hoop is al van tevoren al helemaal ingevuld hoor. Dus uh, het is wat wordt heel veel aangeleverd al door met name de uitkerende instanties en de uh, werkgevers. Dan eens even kijken. Dan wordt de herstel het samen. Dat is de titel van een persbericht. En dat gaat als volgt. Wat doe je met een elektrisch apparaat dat niet meer werkt. Een lamp die het niet meer doet. Een snoer dat stuk is. Een draadje dat los zit. Een te lange, een te lange broek kan ook nog voor een andere kledingreparatie weggooien. Of. Naar ook Zandvoort gaan. Want die wil de bewoners van Zandvoort door middel van herstel. het samen mobiliseren. om elkaar te helpen met het repareren van kapotte. maar vaak nog goede spullen. die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. en dat scheelt weer zoveel geld. De werkzaamheden worden gratis uitgevoerd. Alleen als vervangende onderdelen of materialen nodig zijn. dienen die kosten ter plekke afgereden kunnen worden. Een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. Dat gebeurt. Vrijdag 3 maart, dus aanstaande vrijdag. En 26 mei van 2 uur middags tot 1600 uur in Pluspunt Zandvoort Noord. Nou, dan kregen wij nog een persbericht van de provincie Noord-Holland. Die zijn altijd heel genegen om ons van alles toe te sturen. En wat gaat er gebeuren? Er is een kinderpersconferentie. En dat 100 Noord-Hollandse basisschoolleerlingen, groep 7 en 8... Uit Zandvoort, Alkmaar en Haarlem vragen als echte journalisten... de commissaris van de Koningin Arthur van Dijk... het hemd van het lijf, dat gaat gebeuren. Uh, wat de provincie allemaal doet, nou, die Arthur die krijgt het druk mee. Uh, vervolgens brengen de leerlingen hun stem uit op het thema... dat zij het belangrijkste vinden binnen de provincie. En dat gebeurt op 13 mei tussen 9 en 12. En wij van de pers mogen daarbij zijn. De deelnemende scholen zijn de OBS Hannie Schaft uit Zandvoort... De an -Nasser uit Alkmaar. En nog een school uh, IKC de Argonauten uit Haarlem. Wat een naam ze. Zijn je nou 13 mei? Uh, Zijn dat? 13 maart. 13 maart. Dat is beter. Dat is beter, ja. Tussen 9 en 12 s ochtends. Dan moeten de kinderen... Dat, in ieder geval, daar gaat uh, Zandvoort daar naartoe. Um, het gebeurt allemaal in de statuszaal van het Provinciehuis, Huis uh, Paviljoen Welgelegen in Haarlem... En uh, om de kinderen, dat vind ik ook zo leuk... om de leerlingen voor te bereiden... krijgen ze begin maart een mediatraining. Nou. Kijk, en dan moeten ze even bij ons langs... Uh. Ja, bij jou. Uh, de dame bij jou, uiteraard. Uh, daar kunnen ze gelijk door naar de radio. Ja, dat, dat, dat is heel, heel goed. Uh, dus uh, hartstikke leuk voor die kinderen. En uh, nou, ik denk dat we daar trots op mogen zijn... dat uh, Zandvoort... Uh, in ieder geval een Zandvoortse school daar naartoe gaat. Uh. Zeker, daar zijn we zeker trots op, uh, Benno. Nou, dank nou, dan dan je wel weer. Of ja. uh, wilde je nog wat uh, nee, melden? Nee, de rest komt later. Oké, okay, gaan we doen. Mm. Uiteraard ook allemaal na te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus download hem nu in de Play Store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 The way you walk, a contact sport, let the neighbors talk deeply. Deeply, I'm your Superman.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 En ook de lekkere muziek uh, komt uh, zeker langs op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat dacht je van die blokje wat je net hoorde? Hè? Eerst uh, de, de heerlijke single van uh, uh, Right Side Freds en uh, Deepy Dippy en daarachteraan voor uh, Me, de nieuwe single uh, of uh, een van de nieuwste singles van uh, Louis Capaldi. Binnen of Vugen zit al tegenover mij. Ja. Ja, ik zit nog steeds een beetje met uh, uh, Michel Blekemolen. Wat een verhaal had hij uh, weer. Geweldig, hè? En ik ben wel heel benieuwd uh, hoe dat uh, nou gaat uh, met uh, niet in de auto zitten. <laughs> hoe die dat... Uh zoveel mogelijk doet. Want hij heeft een hekel aan autorijden, zei hij. Ja, ja, ja. Nou ja, wat hij bijvoorbeeld naar het buitenland uh, gaat... dan laat hij iemand anders de auto uh, naar de plaats van bestemming uh, rijden... en dan ja. vliegt hij er zelf naartoe... en dan gaat hij uh, daar ter plekke verder met de auto. Ja, dat is wel heel verstandig. Ja, dat is wel als je zo je mannetjes hebt... Uh... Nou, we zijn ondertussen ook aan het kijken naar uh, de eerste omlopen uh, van het uh, voorjaar... de voorjaarsklassieker in uh, België, Benno. We hebben we het over wielren. En de ja. omloop, het uh, nieuwsblad is daar uh, vanmiddag gestart. Oké, okay, en, en heel uh, veel ongelukken. Hè? Ja, heel veel ongelukken. Ja, de, uh, ja. de Mistel zat tegenover de televisie. En uh, die melden alleen maar uh, ongeval na ongeval. Tijdens deze. Is het een wi wielerklassieker? Een echte klassieker. Een echte klassieker. Ja. Ja, kijk, we daar. hebben de kasseien uh, ja. en uh, van alles en nog wat. We, dus, we, gaan uh, op, we gaan op zoek naar een wielerspecialist. Dillon van Baarle, dat uh, is in ieder geval de grote kans we hebben vandaag. Oké. Okay. Nou, als we het toch over sport hebben... de GGD Kermeland, waar natuurlijk zand wat onder valt... die gaat vanaf 1 mei tot 31... ik zeg het weer, 1 mei, 1 maart... tot met 30 maart een 30 dagen gezonder campagne voeren. En daar kan je je voor aanmelden op 30dagengezonder.nl... Uh, en uh, je wordt dus uh, gevraagd om mee te doen. En daarmee krijg je dus uh, een, een uitdaging. Zoals ze elke dag uh, 10.000 stapjes maken. Een rommetje water drinken in plaats van fris. En uh, nou, zo uh, hebben ze een scala aan uh, adviezen en uitdagingen voor je. Via die website. En uh, als je je aanmeldt, dan krijg je ze ook allemaal blijkbaar toegestuurd. Dus dat even als... Uh, Weer als bruggetje. Dan de uh, evenementen. Vorige week uh, had ik het eigenlijk willen melden... maar dat doe ik dan deze week maar. Er is een, uh, een uh, verkiezing geweest. Een ANWB-verkiezing. Leukste uitje van Noord-Holland. Nou, uh, Zandvoort heeft het niet gewonnen. Dat laat ik dan gelijk maar vooropstellen. De Gouden Awards uh, die is gegaan naar landgoed Hoenderdal in Annapolona. Weet je waar dat ligt? Kop uh, Noord-Holland. Ja, heel goed. Kop ja. Noord-Holland. En de Zilveren Awards. Dat is van Maritiem en Juttesmuseum Museum Flora. De Koog. En dat ligt op Tessel. En we blijven helemaal in de kop van Noord-Holland: tussen de schaapjes daar. Ja, helemaal tussen de schaapjes. <laughs> En de Bronzen Award ging naar het Marine Museum in Den Helder. en Maar liefst 96.000 mensen hebben hun stem uitgebracht. Waarschijnlijk ook allemaal mensen in Noord-Holland. om uit Den Helder. om uit Den Helder, ja, waarschijnlijk wel. En uh, uit het onderzoek van de AWB blijkt dat een groot deel van de Nederlanders... een uitje in eigen provincie belangrijk vindt. En dat hebben ze het over, 46%. Voor de entree wil de helft van de bezoekers maximaal 20 euro uitgeven... en bijna een derde betaalt 50 euro per persoon. Trouwens, dat Hoenderdaal... dat is wel een heel bijzonder... Uh, park. Dus, uh, weet je wat, wat... je er allemaal kan vinden? Uh, Ik heb echt geen idee. Nou, het is een, een dierenpark... met een... Uh, uh, in dat dierenpark... Uh, vind je wat wolven en uh, dan moet je een beetje met een boogje omheen. Heb je ook in Drenthe tegenwoordig voor ja, de wolven. Ja, ja precies. Dus, uh... Uh, maar daar uh, ze zijn gespecialiseerd omdat er een stichting in het park is opgenomen... die uh, opvang doet voor uh, leeuwen en tijgers. Dus uh, je hebt daar relatief veel leeuwen en veel tijgers. Dat is wel heel bijzonder om te zien. Ik ben er... dan loop je gewoon tussendoor dan nog. En nou, geluk... Dat lijkt mij niet, Er zit er wel een hekje tussen. Uh, anders heb je wel een betalende bezoeker... maar komt er nooit meer uit. Dus uh, nee, dus, dat is op zich... En het is heel ruim opgezet. Uh, heel oogt allemaal heel vriendelijk. Eens even kijken. Dit, de ANWB die houdt deze verkiezingen sinds 2010... en het leukste uitje van Nederland. Uh, dus dat is hartstikke goed. Dan het... Uh, over uitjes gesproken, een kinderexcursie. Oh, ik dacht dat het mm. over Haring ging, hè? Want het is het het <laughs> <standort> goed, hè? <laughs> uh, Nee, we gaan over kinderexcursie. Dat is zondag 5 maart. Dan moet je door het IVN zuid Kennemerland. moet je het ook weer voor opgeven. En dat gaat naar het uh, tuurgebied in Koningshof en Elswoud. En het, dan hebben we het over de paddentrek. En daar wordt het een en ander over verteld. En de activiteit is bedoeld voor... Alleen bedoeld voor kinderen en ouders die kunnen hun kinderen welkomen brengen. Maar moeten dan van pleiten zijn, want dat is niet de bedoeling dat ze meedoen. Je moet je dus aanmelden via www.np-zuidkennemland.nl. Daar kan je helemaal voor terecht. Nou, hartstikke leuk. Oké, okay, nou ja, ik zat uh, met de haring. Hè. Daar zit ik in één keer mee uh, in mijn hoofd. Ja, ik krijg het een in 2015 hebben we het uh, WK-haringhappen uh, hier uh, oh. in de Zandvoort gehaald. Nou, dat mag terugkeren. En volgens mij hebben we dat gehaald ook. En uh, uh. moet het uh, in het kennisboek of uh, records uh, okay. staan. Alleen kan ik daar niet alle informatie over vinden. Nou. Maar dat wordt vervolgd dus, uh, Dat ben wordt nou. vervolgd, ja. Nou, dat is helemaal goed. Uh, mocht iemand ondertussen wel uh, informatie hebben... dan houden we ons aan via ons eigen telefoonnummer. En dat is? 5730393. Oké, okay. nou, muziek. Nou, ja. we gaan muziek, want ja. we zijn wielren aan het kijken. Ondertussen ook. En dan uh, zien we heel veel fietsen daar. Het zijn er alleen geen 9 miljoen. Okay. Die heeft, uh, Katie Mellowa heeft het uh, daar wel over. 9 miljoen bicycles.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 Love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. de tel kwijtraken. Hè, met 9 million bicycles. Ja. Of was het nou 9 uh, million and a one? Ja. Uh, je weet het maar nooit... Uh. In ieder geval uh, kent u mijn lekkere plaat uit het verleden alweer, uh, Benno. Zo is dat. Uh, nou even een persberichtje van de Veiligheidsregio Kennemeland. En dat de brandweer Kennemeland heeft een uh, aantal brandweerauto's geschonken aan de Oekraïne. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want, um, eens even kijken. eind vorig jaar kwam bij brandweer Kennemeland... een uh, opmerkelijk en specifiek verzoek binnen. Uh, Rasom Haarlem, dat is een een stichting die zich hard maakt voor het inzamelen van spullen voor de Oekraïne... vroeg aan het korps of zij acht paar brandweerende handschoenen konden missen. Dat zijn die handschoenen die die brandweermensen gebruiken als zij gaan blussen enzovoort. Nou ja, na gesprekken met Rason Haarlem en een brandweerman uit een plaatsje uit de Oekraïne... werd het verzoek ietsje uitgebreid... Uiteindelijk reden er zondag 19 februari een tankauto spuiten. dus een bluswagen, een ladderwagen en een waterwagen met benodigdheden en uiteraard met de brandweer en de handschoenen richting Polen. En aan de grens daar stonden de brandweerlieden van Oekraïne, stonden het hele gezelschap op te wachten. En uh, namen de spullen in ontvangst om uh, dat mee terug te nemen naar hun eigen land. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, geweldig. Je vraagt om achter een paar handschoenen. En je krijgt uh, drie brandweerauto's. En uh, een hele kolon. Uh, en het is eigenlijk een volwaardige inzet. Want ze kunnen de hoogte in, ze kunnen blussen. En ze nemen zelf water mee. Dat is. Uh, hoe we het eigenlijk in, tegenwoordig in deze regio ook doen... en zelf water meenemen. Dus, uh, ja, helemaal geweldig. Ja, dat is heel apart, hè? Dan dus zie je twee uh, brandweerauto's uh, bijna achter elkaar uh, rijden. Ja, ja. Dan denk ik van, nou, dat moet wel een hele grote brand zijn... maar nee, uh, ze rukken standaard gewoon uh, met uh, twee uh, auto's uh, uit. Ja, ja. Zat ik alweer aan het uh, milieu te denken... of dat uh, echt uh, milieuvriendelijk is? Nou ja, dat uh, kijk, brand is ook niet milieuvriendelijk... dus hoe sneller het uit is, hoe uh, minder milieuschade we hebben... Zullen we het zo maar invullen? Dat is ook zo, <tient noises> uh Benno. Zeker weten. Nou ja, mooi nieuws dus van brandweer Kennemerland. Drie auto's. Wil je de auto's zien? We hebben ze ook op onze app staan in de pagina van de app. Daar vind je ook En de Facebook-pagina trouwens ook nog. Daar vind je ook het bericht wat je zojuist hoorde van Benno en al het andere laatste nieuws. Ja. We gaan straks naar Beverwijk toe. Want het laatste uur hebben we Marco mis met iets heel speciaals. Zo is dat. En we gaan er lekker babbelen met de rendel over natuurlijk de Formule 1. Want jij Rob hebt waarschijnlijk een heleboel vragen. Zeker, want uh, er gebeurde weer heel wat uh, tijdens uh, de testen uh, daar op uh, Bachrein. En uh, dat horen we straks in de pit reports. Na twee platen, waaronder deze van Snap en Mary had a little boy.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 zo How about it? What do you think? Ended statement with a wink. Van uh, de Doobie Brothers. Oftewel de Doobies. And the Wrong Thing Running. CFM, Race Radio. Pit Report, Pit Report. Zo is het, je luistert naar uh, Race Radio. Want uh, in het eerste uur hadden wij een uur lang uh, Michel Bleekemolen in de uitzending, uh, Benno. was uh, gezellig met, uh, met de Bleek. Uh, met, ja, met Bleek zelf. Niet, met Bleek zelf. Mm. En uh, uiteraard uh, hebben we ook uh, in dit uur uh, nog uh, de Pit Report. Althans, uiteraard. Normaal doen we die om uh, kwart over vier. Maar we hebben een uh, klein beetje naar voren gehaald, uh, Rendel. Is ja. dat uh, oké? Okay? Helemaal, helemaal. Je, je kan me ook s'nachts bellen. Geen probleem. Echt waar? Ja, dat ah, wel, ja, ja. Hoor, ja hoor, ik ben altijd heel erg makkelijk. Oh, ja, nou, dat is geweldig. Hey, wat ik wel mooi vind, ik heb hem toch wel zo verschrikkelijk met de muziek opgevoed. Ik, uh, ik ja. Ja. <laughs> ja, ik durf niet meer anders uh, Rendel. Nee, nee, nee, nee, nee, goed zo. Houd, hou die gedachte, hou die gedachte. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Rendel, uh, nou uh, eerst even het, uh, het uh, nieuws, nieuwtje um, dat de kalender Nieuwe Vrouwelijke Formule 1 Academie bekend is gemaakt afgelopen week. Het uh, Zandvoort wordt ook al aangedaan. Oh, uh, mogen de dames weer? Geweldig. Ja, de, de ja. dames mogen weer. En, uh, dus uh, we gaan uh, even kijken. Nou, ze beginnen op uh, 28 april op de Red Bull Ring in Oostenrijk. En dan ja. uiteindelijk uh, zakken ze dan ook af richting uh, Zandvoort. En, uh, men is erg blij. Um, kan je de luisteraar even uitleggen wat dat uh, precies voor een uh, formuleklasse is? Nou ja, een formuleklasse met uh, voornamelijk alleen maar vrouwen aan de boord natuurlijk. En ja. uh, dat hebben ze een beetje uh, al een aantal jaren geleden in het leven geroepen Om uh, uh, um, uh, vrouwelijke coureurs uh, een beetje de kans te geven richting uh, de hoge autosportklasse te gaan. Oké. Okay. Uh, de een is er heel erg mee eens, de ander is er niet mee eens uh, hoe het gaat. En, uh, ik moet zeggen, dat wordt uh, door die dames uh, flink gestreden, flink gereden. We hebben bijtjes vissers daar natuurlijk ook in, ja. die daarin meedoet. Um, ja, gewoon uh, een klas. Uh, en de een is er helemaal mee eens. De ander zegt dan van ja jongens, een uh, vrouw zich veel bewijs in de auto's wordt, moet ze lekker tussen de mannen gaan rijden. Ja. Maar ja, dat is ook niet altijd mogelijk. Want ja, er zijn toch vaak maar heel weinig plaatsen. En maar ik moet zeggen, er zitten er een paar bij die je toch hebben laten zien dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat ze best wel een beetje kunnen sturen. Ja. Dus uh, uh, waarvan ik ook wel een paar af en toe was had, nou, die zou ik best wel eens even een heel goede Formule 1 test uh, willen laten zien, uh, zien gebeuren of zo, laat ik maar eens een keer achter het stuur kruipen. Ja, heet dat daarom ook uh, Formule 1 Academie? Ja, maar ik vind, uh, Academie vind ik een beetje een breed woord voor dit, om heel eerlijk zeggen, er zijn een paar dames bij, die hebben, een, uh, ja, die hebben best wel uh, al laten zien in de autosport dat ze best wel een beetje hard kunnen auto rijden. Ja. En dat die hoef je dan niet te gaan zeggen, je zit in een soort school van. Nou, ja, ja, ja. ja, ja. Het, uh, ja. Ik heb wel zoiets van, er zitten dames bij, nou, ik denk dat er een paar van de 1 zijn, die kunnen er nog van leren, hoor. Ja, ja. Dus, uh... Uh, weet, je, weet je, ik heb al gezegd, uh, tussen vrouwen en mannen zitten in de autosport zit geen onderscheid. En dan zeggen ze, ja maar Rendel, uh, uh, uh, waarom rijden je dan geen vrouwen in de Formule 1? Ja, ah, jongens, er zijn uh, in principe maar twintig plaatsjes. Ja. Uh, Hou daar even rekening mee. En dan kan je zeggen, er zitten er nu een paar bij, die horen helemaal niet thuis. Maar ja, die hebben een iets vettere bankrekening als wij hebben. <lacht> en een iets vettere rekening als ze vrouwen hebben, zullen we maar zeggen. Ja. <lacht> dus maar ja, <lacht> goed. Hè? En, en uh, maar ze willen het uitbreiden, hè? want uh, de, uh, de pitstraat in Zandvoort, die schijnt niet te de deugen. Rob, nee, er Jij... moet uh, anderhalve meter uh, meer tussen de plekjes uh, in, de, in de pitstraat uh, komen. Ja, heb je het meegekregen? Gaan we nee, dat heb ik niet meegekregen. Waar, oh. waar, waar willen ze dan eindigen? In de muilen of zo? Maar ja, ja hij, wordt, uh, <laughs> hij wordt een stukje langer, uh, de pitstraat. En uh, Robert van Overdijk uh, zegt, uh, geen probleem, dat uh, zagen we al aankomen en dat gaan we gewoon doen. En er komt dus, dus een uh, pitbox. Dat betekent wel dat de Mickey's gaat verdwijnen, want die zit op tijd. Ja, ja. En, en, er komt ja. en er komt ook nog een uh, pitbox uh, bij, want uh, er zou nog een uh, elfde team uh, mogelijk uh, kunnen gaan komen, natuurlijk. Ja. Hè? Nou, ik vind het een hele knappe, Want ze hebben er net volgens mij eh, niet eens op heel veel meter een heel mooi tunneltje gebouwd. Dus ik denk dat degene in de laatste pitbox een tunneltje inlazen. <tie> ja, dus ik je, hoe ze dat gaan lopen doen dan. Geen idee hoe ze het uh, gaan doen. Maar uh, ik, uh, uh, yeah, ik las ook al uh, in uh, diverse uh, media dat, uh, dat het waarschijnlijk wel over de uh, komende Cramprix heen getild wordt. Want uh, ja, dat krijgen ze nooit meer voor elkaar, natuurlijk, hè, voor uh, eind augustus. Ja, dat zijn natuurlijk uh, gigantische investeringen en uh, ja. ik, ik weet niet meer. De afgelopen tijd uh, uh, heeft dat screen dus natuurlijk al gigantisch, maar ook gigantische investeringen gedaan. Dus uh, nou ja, uh, we gaan het afwachten. Ik, ik zou niet weten waar ze moeten eindigen hoor. Ja, het was uh, met name Sainz uh, die uh, nou, een beetje gemopperd had, uh, zeg maar, omdat hij natuurlijk ook uh, een aanvaring uh, in uh, de pitstraat uh, heeft gehad. Ja, ja, en, uh, ja, ja. Het is een Spanjaard, die mopper altijd. Dus, uh, <laughs> ja, maar hij wilde wel graag weer terugkomen op Zalvoort. Dat zei hij dan uiteindelijk, ah, nee, weet nou, wel. Dan je wel. Dat mag niet ja, blijven. Ja, ja, zo, zo <laughs> aardig was hij dan ook wel weer. De, mop, de mopperen moet hij dan lekker in Madrid blijven doen. Maar, en, uh, en de andere mopperaar was uh, Josh uh, Russell, dus uh, ja, houd, ja, houd die maar, twee ja. in de gaten. die ja, heeft dit na nou, dit weekend volgens mij? Ik, ik zit net, ik zei je zit ik zit. We hebben het over hem. Ik zit net aan te kijken en ik zal je vertellen daar bij Mercedes zijn Bahrein. die pitboxen lopen ze knap zagen te kijken. Oh ja? <laughs> ja, no, ja het gaat, waarom? Nee nee nee nee. Ja, kijk, uh, Toto wolf had al oh, een beetje zo'n opmerking zo van het uh, uh, boer het trein uh, het station al verlaten. Wij staan er nog, dus ik denk. Mm, dus ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat ze daar een klein probleempje hebben. Oké. Okay. En ik, ik zit net even, nou, ze hadden even een shot van de, uh, de pitbox in Bahrein, waar natuurlijk nu de testen zijn. En ja, uh, die Russel, die kijkt niet vrolijk. Oké. Okay. Dus, Nee, momenteel ja. wel de vierde plek. Dus, uh, ja, maar... Ja, maar de tijden zeggen me nu niks. En uh, uh, uh, uh, er wordt best wel even doorgereden. Maar uh, jongens, uh, uh, de vries staat op 7 seconden bijvoorbeeld van de snelste tijd. Nou, geloof mij, die heeft geen running gedaan met een hele lege tank... en op uh, speciale bandjes en dat soort dingen. Want uh, Nick kan best wel een beetje sturen. En 7, 7 seconden? Nee... Nou, dat, dus er wordt heel veel getest. Heel veel longruns gedaan. Een beetje Campri-afstanden worden er gereden. Dus tijden zegt me niet zo heel veel. Nee, en dan heeft Russel ook nog de hele zachte bandjes gebruikt. Dus ja, uh... daarom. Dus, uh... Maar er zijn wel, nu al een paar dingen voren gekomen daar in mijn dat toch uiteindelijk wel Aston Martin wel een heel groot probleem heeft. McLaren ze McLaren zeker een heel groot probleem heeft. Uh, daar wordt ook heel veel gesleuteld. En uh, dus... Uh... Ja, de, de, de, de, volgende week wordt spannend. Ja, het valt me wel <laughs> op dat uh, Esther Martin uh, best wel aardig... Uh steeds in de, in de top uh, terugkomt uh, tijdens de ja, testen. Ja, maar, maar ook heel veel problemen kent. Dus, uh, uh, dus nou, ik heb wel zoiets van... Uh, en ook daar de gezichten, maar niet vrolijk. Ik, ik, ik, ik kijk altijd heel erg naar monteurs. Ik kijk altijd heel erg naar... Uh, want tijdens zeg maar nooit zo wat. Maar ik kijk altijd een beetje op reacties in pitboxen en uh, reacties van coureurs. En uh, als ik dan iemand zie lachen, denk ik van nou, die hebben nou een zin. Ja. Maar als, uh, als de gezichten echt uh, op uh, zwaar onweer staan, nou dan weet je wel dat Mm, dat is hem niet allemaal. Dat, dat ken je van je eigen uh, teams... Want, je? Dat, dat ken je van, van je van jezelf ook, herken je ook van jezelf. Nou, mijn motors kijk altijd donker, maar ik ga <lacht> af, dus, Dat is zo simpel. J jij rijdt alles in dat puin. Daar heb ik er nooit van. Nee, maar die, kijk, die jongens die sleutelen natuurlijk voor jou. En die ja. zijn uh, dag en nacht voor jou bezig. En die zorgen dat alles helemaal top in orde is. En dan kom je van de baan af, en dus sta je echt aan te kijken. Was dat nou alles wat je kon? Ja, <lacht> ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> nou ja, tot half zes uh, gaat uh, de test uh, nog door uh, vandaag in Batterij. Ja. En dat is het ja. over. Hè. We hebben maar drie testdagen gehad dan uh, voor uh, de definitieve start. Ja, en wat, wat de mensen natuurlijk even nu niet moeten gaan vergeten... ...het is morgen zondag en uh, vrijdag begint het spelletje weer. Uh, ze, ze kunnen niet even het heel zootje naar Engeland of uh, naar hun fabriek uh, verschepen... ...en even daar aanpassingen doen. Alles moet daar gebeuren. Dus uh, er gaan nu, tussen nu en volgende week uh, dat Campri gaat gebeuren... ...gaan aan die auto's geen hele grote veranderingen meer komen. Ze zullen wat dingetjes ontdekt hebben die zich gaan ze wijzigen... ...maar ga dan niet denken dat er volgende week opeens een hele andere auto staat. En dat gaat gewoon niet in die week. Dus, nee, uh, nee, nee, nee. Uh, dit is wel een beetje een leidraad van... Uh, jongens, um, uh, de, we gaan zien hoe u Campy er volgende week uit gaat zien. Uh, hier kan je wel een beetje zeggen, dit, is, dit gaat het worden. Ja. En dan wordt het toch wel weer Ferrari, uh, Red Bull, uh, Mercedes hoor. Uh, de rest uh, doet dan toch wel weer gewoon... Uh, ik ga het, durf het wel te zeggen, spek er gewoon mee. En hoe zullen de bandjes gaan van uh, Pirelli? Want uh, er komt een uh, band bij, uh, heb ik uh, begrepen. Ze hebben heel veel verschillende banden bandentests gedaan. Dus uh, daarom we hebben ook op heel veel verschillende compounds gereden, heel verschillende structuren. Uh, uh, ik denk, uh, want uh, ja, uh, de kleurcodingen die ze nu gebruiken, die worden volgende week helemaal anders... ...maar dan worden wel eenzelfde soort type banden. Uh, wat wel gebleken is de banden sneller. Want ze gaan snellere tijden draaien dan voor, door, dan voor uh, vorig jaar. En dat uh, wordt al gezegd, deze band is ook sneller. Waar dat in zit... Dat zal voor mij ook wel te technisch zijn. Maar ze verwachten wel een uh, seconde of twee seconden snel te zijn uh, volgende week. Dus ja. dat is best wel serieus uh, in de formule 1. Is dat een uh, hele grote stappen maken hoor. We gaan naar de, de banden toe zonder uh, bandenwarmers die gewoon uh, meteen de baan op kunnen. Ja, daar geloof ik niet in, maar nee. Maar eh, ik ben nooit zo'n voorstander van bandenwarmers geweest. Want ik heb zoiets eh, ga, ga maar met koude bandjes buiten. Ja. Dan moet je het eerste rondje een rustig aan doen, simpel. Ja. En dan, dan, daar komen wel vaak de hele grote coureurs komen daar naar boven drijven. En, uh, dus ik ben nooit zo'n voorstander van uh, bandenwarmers geweest. Maar ja, het zit er nu helemaal in. En dan, dan moet je aan zo'n concept moet je, uh, niet meer gaan uh, toren. Kijk, en ze toren aan het concept niet omdat uh, de band het niet kan. Nee, omdat het dan milieutechnisch weer meer verantwoordelijk is. Ah, oké, oké. Okay, en, uh, in, ja, nieuwe regenbandjes ook trouwens. Uh... Die er aan gaan komen. Dat was er voor nodig. Zeker, zeker. Want die intermediates, die waren wel aardig natuurlijk. Maar het werd er niet veiliger op. Ja, maar die regenbanden waren ook gewoon ruk. Dus daar, en dat weten we. Maar weet je, dan nog hè. Dan kan je zeggen, ja jongens, jullie rijden allemaal op. Op diezelfde band, op diezelfde regenband. Doet hij het niet, doet hij het allemaal voor jullie allemaal niet. En er zit in dat menselijk lichaam en zit één zo'n rechter voetje. En daar regel je het dan maar mee. En uh, het grote probleem is tegenwoordig met die huidige Formule 1-auto's. Uh, die zijn natuurlijk zo met Downforce. Rij niet hard genoeg, dan werkt die downfor uh, Downforce niet meer. Ja, dan wordt het gewoon een uh, uh, net of je op ijs gaat rijden. Dus dan wordt het wel een beetje een probleempje. Dus zo'n ja, zo band moet het wel doen. Ja, en die regenband bij Pirelli, dat hebben we vorig jaar wel gezien. Die deed het niet. Klaar. Nee, het klaar. verbaast me trouwens dat uh, die nieuwe banden uh, die ze hebben, dat ze die pas uh, in mei uh, gaan gebruiken. Ja, ja, ja, waarom? waarom? Waarom niet eerder? Waarom niet ja, eerder? eerder? Ja, ja. ja daar zeg het ik altijd. Niet. Waarom? Ze hebben een hele winter de tijd gehad. Waarom ga je dan nu mee lopen klooien? Precies, ja. dat bedoel ik. Ja, dus we hebben het over high-tech autosport, we hebben het over de grootste klasse van de autosport, maar af en toe heb ik wel het gevoel dat ze met hele kleine amateurtjes bezig zijn. Ja, hoe vond je, hoe vond je <laughs> ja, trouwens dat, uh, dat Haas uh, geld uh, bespaard heeft? 250.000 uh, dollar uh, bespaard op jaarbasis. Heb je nou. dat meegekregen? Nee, heb ik niet meegekregen. Maar hey, dat is volgens mij een avondje stappen voor die kareus. Hebben we hebben het over. <lacht> nou, Dat zijn de, zijn de transportkosten van uh, de pitwall. Want uh, die is een uh, stuk kleiner geworden bij Haas. Oh, kan nog maar drie man zitten daar. Ja, dat heb ik gezien. Maar ik ga je vertellen. Uh, ja, joh, ik denk dat we ook niet meer moeten zitten. Want die zitten altijd alleen maar ruzie te maken daar. Dus ik kan <laughs> er dan drie neer. kan je ook met minder ruzie maken. Dus dat is wat, ik denk dat daar de gedachtegang meer zit hoor. Ja, oké, oké, oké. En tactisch zijn ze nog nooit goed bezig geweest. Dus, uh, uh, en dat, uh, dat kan je met Gunther Stein natuurlijk heel erg zien. Dat hij gewoon altijd, maar ook altijd uh, op alles loopt te kankeren. Uh, ik denk dat drie man uh, net genoeg. Is daar echt net genoeg? Ze waren vaker te haasje, zullen we zeggen. Ja, ze zijn ja. vaker te haasje, Ja, ja, vaker. Absoluut. Ja, ja, flauw, flauw. Nee, nee, maakt helemaal niet uit. Nee, jongens, uh, prachtig team. Ik hoop dat ze erbij zijn. Want alleen door alleen af en toe die groente, dan wil je gewoon dat die voor rijden. Zo is dat, toch? Nou. Dat moet gewoon gebeuren. Rendel, wij gaan naar het uh, grote NOS-nieuws. En uh, oh, het, uh, ja. ja, het is alweer zo laat. Um, ja, jongen, het, het nieuws in Beefwijk is veel leuker. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> Reno, heel goed weekend. Dankjewel ja, weer voor je, je. En uh, we spreken elkaar volgende week. Ab, Absoluut. Komt helemaal goed. Okay, dankjewel. Fijn weekend. Hoi.